over het groenbeleid, uh, over de openbare ruimte... over de participatie van de bevolking. Uh, ik denk ook dat dat, dat, dat uh, een, uh, te, zeer terecht is. Wij gaan uh, daar ook volop mee bezig. Uh, dank, heer Paap, voor uh, zijn complimenten uh, in zaken de aanpak onkruidbestrijding... Uh, zoals hij voor is in de, in de begroting. Uh, er staan nog belangrijke dingen, uh, ons belangrijke dingen te wachten... ook de komende maanden, hè, want ook het duurzaam afvalbeleidplan... Moet nog uh, een keer terug naar de Raad nadat de koopproductie, uh, want daar komen we wel weer terug bij de Raad. De koopproductie heeft plaatsgevonden. Kortom, veel werk nog aan de winkel. Um, en ik denk, voorzitter. Oh ja, nee, nog één, nog één ding. En dat is. Uh, uh, de, de sp... Waar zit u? Meneer Toner gaat. Mijn twee verder. minuten zijn om, zegt de heer Bluis. Dus ik zit nu in de tijd van de heer Bluis. Um, de Durfspot, locatie Watersport, eh, ook een hele belangrijke ontwikkeling waar we eh, de komende weken eh, en maanden eh, volop mee bezig gaan. Durfspot eh, aan de kust, eh, mijn collega heeft het al een keer genoemd, Papendal aan zee. Eh, dat willen we eigenlijk worden en dat zijn hele goede en belangrijke ontwikkelingen. Volgens mij, voorzitter, heb ik alle zaken wel... ...behandeld. Dat beeld heb ik ook, meneer Tonen. Dank u wel. Ja. En anders uh, horen we dat namelijk terug uit de raad. Meneer Paap. Ja. Voorzitter, ik had het uh, heel kort uh, net uh, over het groen wat extern uh, uh, onderhouden wordt. in De brandweerkazerne. In het begin, hè? Wat zegt u? De brandweerkazerne noem u als voorbeeld. De brandweerkazerne ja. u als voorbeeld. Ja. En dus, Sophia Fleet wordt dan wel goed gedaan. Hè? Dat was ook eerst door een extern bedrijf voor een paar jaar, ja. uh, die heeft dat gedaan... Maar het valt me zo uh, op uh, met veel uh, plekken als dat gebeurt dat het eerst een externe doet. Dat het tien keer beter uitziet uh, uh, als wij het gaan doen. Net zoals bij de brandweerkazerne. heb een extern bedrijf drie jaar lang uh, onderhoud gepleegd daar. Daarna is het naar de gemeente gegaan. Vanaf die tijd is er nog nooit meer wat aan gedaan. Meneer Paap, en uw vraag is. En, nou ja, mijn vraag is, wat gaat u daarmee doen? Nee, maar, maar, die vraag, maar die vraag stond niet in uw algemene beschouwing. Jawel. Nee. nee, hij stond er niet letterlijk in... Maar ik nee, maar gestart. ik dacht... Nee, hey, ik heb u wel gehoord, maar ik heb... maar begrijpt ook wel dat Er ik, stond geen vraag, dus als is geen vraag. Nou, is nou, ik zat er, voortaan, zit ik overal... Uh, Oké. Okay. Meneer Tonen. Goed. Voorzitter. Heeren. Voorzitter, ik ga bij de heer Paard voor en achter elke zin de vraag tegen lezen. Dan weet ik wat ik moet doen. Yeah. Uh, uh, ik ga in ieder geval na... Ik ga na wat er, uh, waarom dat niet gedaan is. En uh, het is natuurlijk wel de bedoeling dat... Uh, uh, het opperhoofd van de afdeling Reiniging Groen zit hier, dus die heeft dat al meteen opgenomen. Um, maar ik ga navragen hoe dat komt en uh, wat we daar gaan doen om het daar te verbeteren. Dank u wel, meneer Tone. Ik kijk even rond, niets meer aan de hand. U mag uitloggen. Even Dit is de eerste termijn. En is, uh, helpen, uh, Dames en heren, ik heb uw zorgen gehoord. Die worden ook gedeeld... Dat zeg ik maar even als portefeuillehouder. We zijn herkenbaar en dank in brede zin voor de complimenten die terecht zoals wethouder Bluis ook zegt en de andere wethouders eh, ook de organisatie aangaan. Want het is in deze tijden toch eh, ook voor hen vooral even aanpoten buffelen in verband met de ontwikkelingen. Uh, tweede termijn. Ik stel voor dat we eerst beginnen met één amendement en één motie. Meer hebben mij niet bereikt op dit moment. En dat we die... ...in een kort rondje even indienen, kort bespreken... ...en dan de tweede termijn in ruimere zin, voor zover daar behoefte aan is. Akkoord? Goed. Abonnement, Abonnement van de VVD. Die van de VVD dient hem in. Mevrouw Geurendson, gaat u gang. Oh, uh, dank u, voorzitter. Um, even een korte uh, toelicht... Uh, voor de luisteraars thuis. Uh, mensen worden hier een beetje nerveus want er komen kroketten naar binnen. Dus dan... Uh... En kazenvlees. Dus heeft u nog trek komt u vooral deze kant uit. Ja. Ik ondersteun dat. Ja. Mevrouw Gurdenson heeft nu het woord. En eh, dames en heren, laat u zich niet afleiden door wat langs uw neus gaat. Mevrouw Gurdenson, wij luisteren naar u. Dank u wel voorzitter. Um, er werd al even, en ik, moet, ik ben even kwijt wie daarover begon... maar de, eind zeg maar vier jaar geleden, begroon uh, 2014... werd er al aangegeven, meneer Mette steekt zijn vinger op dat hij het was. Dus uh, zaten we in een iets andere periode. Um, tijden van uh, bezuinigingen, uh, uh, crisis... en daarbij we op een gegeven ogenblik uh, ook als gemeenteraad gekozen om de landelijke lijn uh, te volgen, waarbij er werd gezegd... we gaan twee derde bezuinigen en we gaan dan voor een derde de lasten verhogen. Dat is ook gebeurd, daar hebben we ook uh, uh, toen op dat moment uh, ja tegen uh, gezegd. Um, maar tijden veranderen. En dat hebben we ook al onder andere aangegeven bij de, bij de voorjaarsnota... dat je op een gegeven moment ziet dat nu lastenverlichtingen mogelijk zijn. Wij hebben toen ook gevraagd um, om in die gedachte, als die lastenverlichtingen mog mogelijk zijn om eigenlijk de verzwaringen die in de tijd zijn doorgevoerd, om die terug te draaien. Um, u heeft allemaal de begroting uh, kunnen lezen. En die bezuiniging van toen, is uh, daar is in ieder geval niet het ge, het, geen gevolg aan gegeven om die uh, in deze begroting terug te draaien. Dus vandaar het amendement om in die lijn uh, dat besluit uh, alsnog uh, te uh, effectueren. Dus constaterende dat bij het vaststellen van de begroting 2014 is besloten tot de verhoging van de OZB die hoger lag dan het inflatiecijfer, overwegende dat deze ingrijp, ingreep destijds met het oog op de economische crisis en de forse bezuinigingen die werden doorgevoerd, verdedigbaar was. De economische crisis achter ons ligt en dat er inmiddels budgettaire ruimte is om de OZB-verhoging terug te draaien. Besluit. De programma begroting zodanig aan te passen dat de OZB, die in de tijd verhoogd is met 450.000 euro, nu te verlagen met dezelfde bedrag en hiervoor de dekking te vinden in de algemene reserve. Ingediend namens de fractie van de VVD en ondersteund door de fractie van Open Z. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurinsson. Zijn er vragen ter verduidelijking? Meneer Hermsen. Ik moet even mijn mond... Uh... Wel een hele lekkere koketta trouwens. Ja. <coughs> Voorzitter, dank u wel. Uh, maar ja, mevrouw Geurense, uh, ik heb toen eerder inderdaad een begroting gezegd... Van, nou, is dat niet een, een beetje een, een correctieslag zeg maar en een, een, een soort van uh, koekje van eigen deeg? Want ik ga het eerst bezuinigen daarna ga ik het teruggeven. En heb ik heb toen ook gevraagd zo, ja, hoe gaat u dat dekken en wat voor bedrag heeft u dan... En dat is natuurlijk ook wat, wat ik toen aan de wethouder heb, gevraag, heb gevraagd. Dus dat zal mijn vraag aan de wethouder ook zijn. Van nou, hoe gaat hij die, die 450.000 euro dan dekken en past dat allemaal binnen de begroting? Maar nou, om, om even tot de vraag te komen, want anders duurt hij misschien wat te lang. Ik, ik vraag me af, in 2013 hebben we toen ook een, een OZB-verhoging gehad. En naar mijn weten lag die toen nog vele malen hoger dan de indexatie op dat moment was... Volgens mij hadden we het toen over een percentage, en als je dat netto zou uitrekenen, over zo'n kleine 33%. procent. Um, ja. Waarom dan 2014? En niet 2013 of 2012? Of, het gaat nogal zo ver terug ook. Zou u dat er nader kunnen duiden? Dank u wel, meneer Hemsen. Mevrouw Geurenson. Voorzitter, het is um, volgens mij zoals ik in de inleiding heb aangegeven... de jaren daarvoor, um, en ik um, moet nu redelijk uit mijn geheugen putten... want ik heb alle begrotingen niet helemaal in mijn, uh, in mijn hoofd zitten. Um, excuses daarvoor. Maar uh, de meeste verhogingen in de tijd zijn gewoon, uh, gewoon uh, trendmatig gewoon met de index geweest. Alleen op dat moment, en dat was de begroting 2014... was uh, de, zeg maar de vergelijkbare begroting op dit moment... Dus het is het jaar 2013 geweest, in opmaat voor de begroting 2014... ...hetzelfde zoals we nu zitten in de opmaat voor de begroting 2018. Het jaar voor de verkiezingen, dus de laatste begrotingsbehandeling... ...moesten we een extra, um, ja, um, uh, extra maatregelen nemen om de begroting sluitend te krijgen. Die maatregelen zijn toen genomen en dat heeft erin geresulteerd... ...dat voor een totaalbedrag van 450.000 euro de OCB is verhoogd... Daartegenover stonden ook uh, bezuinigingsmaatregelen uh, uh, die zijn opgenomen. En aan de overkant wordt al gerekend. Het was namelijk een bedrag van 200.000 euro... Um, ocb verhoging met daar tegenover, uit mijn hoofd, de riolasten. 150.000 euro verhoging met daar tegenover een verlaging van de afvalstofheffing. Daarnaast een verhoging van 72.000 euro, een verhoging van 20.000 euro OCB en een verhoging van 10.000 euro OCB. al naar gelang, gebruiker, woningen en niet-woningen. Zo was het onderverdeeld. Alleen wat je nu ziet is dat... Um, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten, dat zijn kostendekkende tarieven. Dus je mag niet meer vragen dan dat je daar kosten aan hebt. Voor de OCB geldt dat niet. Daar is in de tijd dus ook op die manier door de, de verhoging voor doorgevoerd. En wat wij dus nu eh, voorstellen, is om die verhoging van in de tijd, zeker gelet op het feit dat bezuinigingen nu niet meer nodig zijn, en dat er ook eh, is gesteld dat er een lastenverlichting mogelijk is, om op die manier de lastenverhoging ver, ver, ver, terug te brengen. Dank u wel, mevrouw Keurensen. Meneer Metters. Ja, uh, los van de, de eerste termijn dan, die uh, denk ik zo als wel komen. De vraag toch aan mevrouw Keurensen. Wat zijn nou precies in dat jaar 2013 uh, de verhogingen geweest als het gaat om de woonlasten in algemene zin? Want u heeft wel, zowel rioolrechten genoemd. ...als afvalstoffen en uh, OZB. Maar wat is nou het saldo waarmee toen extra verhoogd is? Weet u dat nog? Was het 100.000, 200.000, 300.000? De netto verhoging. De nou, netto Ja, het valt niet mee. Uh, voorzitter, er wordt nu aan mij gevraagd... ...of ik alle uh, bedragen nog in, in mijn hoofd heb. Ik heb net zoals aangegeven... ...dat in ieder geval de lastenverhoging... ...als je praat over OZB... Dat was 450.000 euro in totaal, 452.000 euro om precies te zijn. Maar daar tegenover, en dat volgens mij vraagt, toen heb ik dat net ook aangegeven, stond een lastenverlichting voor afvalstoffenheffing en rioolrechten van um, 3,5 ton. Maar het betekent wel, en daar moeten we niet ook naar kijken, kijk een OZB is voor een beperkte groep. Die dat betaalt. En in het kader van Rio-recht en afvalstoffenheffing werd het verdeeld over heel Zandvoort. Dat hebben we toen ook in de tijd uh, aangedragen als, als optie. Zeker om de mensen die het uh, op dat moment wat minder hadden, zeker binnen de economische crisis, om die ook daar op, op die manier mee tegemoet te kunnen komen. Maar tijden zijn wat dat betreft veranderd. En vandaar dat wij nu voorstellen om die groep die in de tijd de lastenverzwaring heeft gedragen, nu ook een keer het voordeel te geven. Dank u wel, dank u wel, mevrouw Geurenson. Meneer Metters heeft een aanvullende vraag. Mag ik die ook aan de wethouder stel? Of nog niet hierover? Over dit uh, specifieke punt. Want ik zou graag het graag net op bedrag willen weten. Ik zou het graag het net bedrag willen weten. Dan kan die dat in de korte reactie op de Priemen. motie... over het amendement, excuses, meegeven. Ja. Ik zag de vinger ja. van meneer Berendsen. Nee. Mevrouw van der Veld. Nee, ook niet. Dan twijfel ik. Niemand anders vraagt ter verduidelijking. Dan uh, vraag ik het college... ...om kort te reageren en ik heb begrepen dat de wethouder naar zijn werkkamer wil... ...om even wat stukken te halen, zodat hij ook inhoudelijk kan reageren. Dus ik schors voor twee minuten, want dit is een snelle wethouder.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 Ja. En gaat het woord voeren. Ja, dank u wel. Uh, ja, ik, ik denk de programbegroting 2014 er even bij halen. Uh, daar is inderdaad lastenverlaging en lastenverhoging toegevoegd. Maar dat komt niet netto op 450.000 euro uit. Omdat er ook een verlaging tegenover zit. Maar oké, okay, dat is een discussie op zich. Die u, kunt voeren, die u kunt voeren. Maar waar het natuurlijk om gaat, is het voorstel wat hier voor ligt. U, u stelt voor uh, om het te verlagen. 450.000 euro. En u zegt dan dekking hiervoor te vinden in de algemene reserves. Maar u verlaagt de OZB. Ik ga er dan vanuit dat de tarief verlaagd moet worden. En dat het een structurele verlaging wordt. Dus u zult hem structureel in deze begroting moeten zetten. Het kan niet via de algemene reserve. Kijk ik naar de begroting. En op pagina 8. Dan is daar geen eens ruimte voor. Daarnaast. En dan komt deze wethouder van Financiën die een beetje op de zinkjes moet letten. Let op, er is een bedrag geoormerkt, ook nog, omdat we die belasting weggaan. Er is dus op dit moment niet die ruimte zomaar om dat in te vullen. Daarnaast raad ik het af, want als u kijkt naar onze woonlastenontwikkelingen... zijn die niet negatief, maar die zijn positief. Dus u kunt het wel verlagen. Ah, het, het, het is natuurlijk mooi gebaar... Maar wij geven al jaren, proberen we het op nul te houden, dat, dat, daar werken we aan. Maar dus, algemene reserve kan al niet. En u moet een structurele invullen. En dan zeg ik van dan toch, als er dan ook anderen hebt gehoord naar, van het boedzaam begroten en dingen doen. Dan zou ik, stel ik voor om dit, uh, dit amendement te uh, ontraad, ik ten zeerste. Dank u wel, uh, wethouder Bluis. Ik ga naar het... Abonnement, nee, de motie van Sociaal Zandvoort. En anderen, excuses. Wie dient hem in? Sociaal voorzitter. Zandvoort, meneer Paap. Ja, voorzitter, deze motie uh, is mede ondertekend door uh, oude partij Zandvoort en D66. Dus ik bij overwegend dat beginnen, voorzitter? Shh, mevrouw van der Veld. Deze... Ja, sorry, misschien heb ik niet goed opgelet of niet geluisterd. Maar er werd, er werd net een rondje gehouden, vragen ter verduidelijking. Hm? Maar wanneer kunnen we dit bespreken? Uh, ik heb gepoogd in de inleiding van de tweede termijn aan te geven... dat ik eerst de moties en abonnementen even kort indien. Vragen ter verduidelijking, collegestandpunt... en dan nemen we ze allemaal in de tweede termijn mee. Prima. En ik ga u daarbij helpen. Akkord? Dan ben ik gerustgesteld. Dank u wel. Meneer Paap. Ja, voorzitter. Uh, zal ik bij overwegende dat uh, beginnen? Ja. Dat wou ik net al uh, zeggen. In de begroting in paraaf 2.4 is opgenomen dat een betere bereikbaarheid van Zandvoort wordt beoogd. Hiervan landelijke, provinciale en regionaal afstemming nodig is. Er nog steeds geen optimale busverbinding is tussen Zandvoort, Haalem en Amsterdam. De gemeente Zandvoort jaarlijks 77.000 euro bedraagt aan het bereikbaarheidsplan. De verzoeken die zijn ingediend ter uitvoering van het bereikbaarheidsplan niet bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de gemeente Zandvoort. Omliggende gemeenten hinder ondervinden van een beperkte doorstroming in het verkeer richting Zandvoort. Een betere busverbinding aanvullend is op de huidige openbaar vervoersmogelijkheden richting Zandvoort. De fractie Sociaal Zandvoort heeft nagedacht over een voorstel om de busverbinding te verbeteren. En dit als bijlage heeft toegevoegd aan deze motie, de bespreking met andere betrokken partijen. Roept het college op met alle betrokken partijen in gesprek te gaan over bijgevoegde voorstel tot verbetering van de regionale bereikbaarheid per openbaar vervoer van de gemeente Zandvoort richting Haalem en Amsterdam en vice versa. Het voorstel in te brengen bij de stuurgroep van de gemeenschappelijke regeling regionale bereikbaarheid. ...en op te laten nemen in, in de jaaragenda vanaf 2018 of volgende. De gemeenteraad regelmatig mondeling in raadscommissies of schriftelijk actief te informeren... ...over de door het college en andere betrokken partijen ondernomen acties om het voorstel tot uitvoering te kunnen brengen. Dat was de motie, voorzitter. Dank u wel, meneer Paap. Vragen ter verduidelijking? Mevrouw Rietkerk. Ja, dank u, voorzitter. Uh, u praat over uh, de bereikbaarheid, vervoer, zandvoort richting Haarlem en Amsterdam. Ik neem aan, omdat het om de 300 gaat, dat het via Hoofddorp gaat, of niet? Ja, ja, gaat ook via Hoofddorp. Nee, Paap. Dat ja. zie ik nergens in, uh, in... Nee, maar Lijn 300, uh, die rijdt ook zo. Oké, okay, nou, anders zou ik zeggen, er zijn betere verbindingen... Tussen Zandvoort en Harlem en dan Amsterdam. Maar goed, ja. um, ik zie dat niet staan in, uh, in deze motie. Alleen bij het verdere de bijlagen. Dus dat vind ik een beetje gek. Dan heb ik nog een vraag over de bijlagen. Mag dat ook? Ja, ja. Zeker. Um, de bijlagen. Ik ken de 300. Ik weet hoe die rijdt. En als je hem dan over. Um, Overveen wil laten rijden over de zeilweg. En dan komt hij onder bij de korte zeilweg uit. En dan laten jullie hem naar rechts gaan. En dan hebben we het over een geleden bus. Die dan over dat smalle stuk moet. En dan voor het station naar links. En dan heb ik het over Overveen. Dat, dat vind ik heel bijzonder. Waarom gaat hij niet naar links via de, de, de korte zeilweg en... Uh... Zoals hij rijdt? Ja, voorzitter. Meneer Paap. Ja, ik kan er wel antwoord op geven hoor. Kijk, we hebben een, een, gewoon een voorstel gemaakt. En het is uitsluitend aan de provincie en Connection straks om de juiste uh, richting te bepalen. En Bloemendaal mag ik niet. Het is uh, uh, uh, gewoon een voorstel wat ingebracht, uh, uh, als, als het aangenomen wordt, ingebracht moet worden. En hoe die dan straks rijdt, ja, dat zal best misschien wel eens een, uh, dat die anders moet of zo moet of ziet. Het is meer een idee van zo zien wij dat. En het is verder aan de stuurgroep en uh, uh, de provincie om dat uh, verder te onderzoeken welke Helder. mogelijkheden daarin zijn. Helder. Dank u wel, meneer Paap. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Zoals u al weet ben ik ook uh, statenlid van de provincie Noord-Holland. En dat is het, uh, de autoriteit voor het OV van, van de bussen, onder andere. En um, ja, die concessie voor, voor het haarlem eimond is eigenlijk net vorige maand ingegaan. En die is de komende 8,5 jaar geldig. Uh, ja, het is een lastig verhaal. Ik zou ook niet meestemmen over deze, deze motie. Uh, dus ja, dan weet u dat. Uh, meneer Kramer, eerlijk, ik, ik denk dat het wel kan. Omdat uh, natuurlijk, u heeft verschillende functies, maar als u iedereen bekend, maar u heeft er geen persoonlijk belang bij, volgens mij. Dus ik denk, het staat u volgens mij helemaal vrij om hier gewoon over te stemmen. Nou, voorzitter, ik heb natuurlijk wel het algemeen belang van zijn antwoord te, te ja. dienen. Maar het, het, het, is gewoon, ja, het is gewoon heel lastig, omdat dit voorstel is eigenlijk een beetje monsterd naar de maaltijd. Het is net allemaal aanbesteed en uh -huh. gegund aan een partij. En ja, daar kan je niet zomaar tussen komen. Maar ik denk dat het een andere discussie is. Dat is een andere discussie, dat klopt. Ja? Ik kijk even rond. Nadere vragen ter verduidelijking? Dat is niet het geval. Het college, wethouder Tonen. Ja, dank u wel, voorzitter. Um... De heer Kramer geeft net aan uh, de concessies uh, in, net verlengd. En het uh, gaat een tijdje duren voordat je daar weer verandering kunt aanbrengen. Dat, dat weet ik dan weer, weer niet of dat zo is. Neem niet weg. Dat uh, het streven naar een verbetering van de busverbindingen richting Zandvoort uh, een heel goed streven is. En uh, heel goed passend binnen de, uh, de bereikbaarheidsvisie die, uh, die we hebben. Um, Vooral ook, en ik roem maar even in herinnering dat de Partij van de Arbeid een aantal jaren terug... nog best gedaan heeft om een busverbinding... Hoofddorp via Heemstede naar Zandvoer te krijgen. Nou, dat is niet gelukt. Deze bus rijdt ook door Hoofddorp. En het is wat dat betreft een belangrijke, een belangrijke route. Hij staat vanaf de Bijlanden, gaat dan door uh, Oude Kerk en Landstel. En dan zo op Hoofddorp. En die pakt alle grote uh, uh, doorgaande punten in, in Hoofddorp. Dus het zou voor... Uh, het toeristisch verkeer richting Zandvoort een uitkomst kunnen zijn. Of je dan daar lijn 81 voor op moet offeren of dat dat naast elkaar kan blijven staan... Uh, nou ja, dat laat ik nog maar even in het midden. Ik ben het met mevrouw Rietkerk eens dat je de... Uh, maar de heer Paap zegt al, ja, nou goed, het is verder dan aan de stuurgroep en anderen... om daar met elkaar over te praten, maar uh, als je kijkt naar de logica... dan zou je zeggen van, nou, neem dezelfde route als 81 nu rijdt... Maar dat is dan een kwestie van uh, in, uh, in regionaal verband te bespreken. Uh, ik denk dat het in ieder geval de moeite waard is om uh, op welke manier dan ook aandacht te vragen... voor de bereikbaarheid van Zandvoort uh, door middel van uh, busverbinding... Uh, die een hele belangrijke plaats uh, voor ons en gemeente, Hoofddorp, aandoet. Uh, dus ik, ga dat, uh, ik kan uh, deze motie van harte ondersteunen. En uh, die kunnen we dan ook meenemen naar het regionaal overleg. Dank u wel, uh, wethouder Tonen. Volgens mij in eerste instantie ook deze motie. Meneer Berens, u heeft een vraag. Nou, Ik heb niet zozeer een vraag, maar ik wil nog wel even zeg maar, als mede-ondertekenaar van deze motie... ook met name het belang voor ouderen, en eh, zeg maar mensen met, eh, met kleine kinderen... en die aangewezen zijn op de ziekenhuizen die eh, zeg maar, deze buslijn aandoet. Hè? Want dat is voor een groot belang, met name ook voor de inwoners van Zandvoort. Helder. Dus vandaar dat ik toch iedereen van harte oproep om deze motie te ondersteunen. Dank, dank wethouder. Uh, wij gaan nu in de tweede termijn van uh, het raadsvoorstel programma begroting en zoals u weet ook de memorie van antwoord met daaraan gekoppeld ook een uh, raadsvoorstel. Tweede termijn, wie wil het woord of zegt u meneer Belen, Ik zie uw vinger omhoog, u mag gelijk het spits afbijten. Voorzitter, hartelijk dank. Ik voer alleen even het woord op de motie van Sociaal Zandvoort. En ik zou namens mijn fractie graag de complimenten willen geven aan de fractie van Sociaal Zandvoort en, de, en buitengewoon raadslid Keur. Want dit is een, een, een heel sympathiek voorstel. De onderliggende gedachte is ook om de busverbinding naar Zandvoort te verbeteren. Die ambitie en dat, die onderliggende gedachte steunen wij ook van harte. Dus ja, graag... ...deze motie met z'n allen aannemen... ...en uh, naar de stuurgroep in de provincie. Dank u wel. Dank u wel, Dank u wel voor meneer de Belen. En dat was voor de luisteraars thuis meneer Paap. Maar mevrouw van der Veldt mag nu het woord. Dank u wel. Uh, ik wil me ook even beperken tot de motie van uh, Sociaal Zandvoort. Heel veel werk aan verricht. Absoluut een feit. Toch, uh, wanneer u dit uh, verder doorzet wil ik u wel erop wijzen dat er een paar dingen in aangepast zouden moeten worden. Sorry. <kly> u heeft het over, de noordzijde is erg breed. En het kan ingericht worden als een, een pad waarover fietsers in beide richtingen kunnen fietsen. Dat is op dit moment ook al zo. Alleen wat u wil, impliceert dat daar de bronfietser ook moet. Die zit nu aan de zuidkant, dus wil je dat inderdaad gaan promoten, dan moet het dus wel verbreed worden... Ja, dat ja. u daar rekening mee houdt. Nee, dat, dat weet ik. Aan de, de andere staat, kant moet ook verbreed worden. Niet. Nee, maar je kan niet alles maar... Uh, ja, Die. er zijn altijd dingetjes dat je zich van... Uh, oef. Maar normaal gesproken zal het in de stuurgroepen wel meegenomen worden. En uh, het is een provinciale weg, dus de <laughs> provincie gaat er straks over... We hebben aangegeven uh, uh, aan de, uh, de busbaan dat die makkelijk aan te leggen is daar. Hij kan onder de brug, misschien met een hele lichte aanpassing, uh, om iets af te schuiven. Uh, en aan de andere kant kan die ook iets verbreed worden... waardoor makkelijker uh, uh, uh, het heen en weer gefietst uh, plaatsen. Simpel. Mevrouw van der Veld. Ik geef u alleen maar wat mee... Ik heb nu het gevoel, ik heb een dubbeltje erin gegooid en krijg voor een tientje. Snap ja. niet. <tie> ja. Ik geef u een klein dingetje mee. Meer niet. En verder is er natuurlijk ontiegelijk veel werk ingestoken, waarvoor mijn complimenten. En ik vind het jammer dat ik uh, vandaag te horen krijg dat het inderdaad uh, al, al voor acht en een half jaar vastgelegd is, maar ja. Zijn we in ieder geval op tijd wanneer de concessie weer verleend moet worden? En wat ook jammer is, is dat er al jaren geleden eerder over gesproken is en dat toen een meerderheid van de Raad daar niet voor te poren was. En ik hoop dat het vanavond dan wel het geval is. Ook het amendement uh, wil ik iets over zeggen. Ja, het um, ja. is heel sympathiek. Heel erg mee eens. U denkt waarschijnlijk hiermee ook alleen maar de, degene die een huis bezitten, euh, zeg maar wat geld terug te geven. Dat Is natuurlijk niet helemaal waar, want ook de verhuurder die krijgt die centjes terug. En ik ben bang dat ik heb het even snel zitten uitrekenen. Als we een gemiddelde, hè, ik kan natuurlijk niet per huis gaan uitrekenen, maar gemiddeld, we hebben 9450 woningen schijnt, in, in Zandvoort. Als ik dat uh, 450.000 deelt door die woningen... dan kom ik op het welgetelde bedrag van 47,61 euro per jaar. Wat resulteert in een bedrag van 3,96 euro per maand... voor een gewiddelde woning. De woningbezitter zal dat bedrag dus terugzien. En ik ben bang, de woninghuurder niet. Ik kan me niet voorstellen dat uh, de verhuurder... Het, wonen, ja, het, het, het huurbedrag met 3,96 euro per maand gaat verlagen. Dat zit in de huur verwerkt, meneer uh, Kramer. Dat we, ja, ja, nee, nou, een, een die zit daar om centjes te maken en niet om ze te verliezen. Dus uh, ja, in, in dat opzicht uh, heb ik ook de wethouder horen zeggen dat er eigenlijk geen financiële ruimte voor is. Dus ja, misschien kunt u ermee komen als er blijkt wel financiële ruimte voor te zijn. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, een reactie op het amendement van het, uh, van het CDA. Uh, het klinkt, ja, uh, het klinkt uh, natuurlijk heel goed. En uh, uh, ook wij gunnen uh, mensen uh, verdere, verdere lastenverlaging. Uh, maar er is natuurlijk geen dekking uh, voor. Het is structureel niet op te nemen, want we hebben volgend jaar een bedrag over van 360.000 euro... en er wordt nu 450.000 gevraagd. En dan kun je natuurlijk een greep doen in de algemene reserve... maar die wordt ook niet voor niets, vind ik, op een uh, level gezet... om uh, uh, um voldoende weerstand te hebben in mindere tijden. En wat er vooral tegenover staat, en dat vind ik een uh, heel belangrijk argument... dat is dat we nu juist in Zandvoort willen gaan investeren. investeren... Ik zal niet te veel noemen, maar in ieder geval wel in die openbare ruimte. Het gaat om fikse bedragen allemaal. Uh, uh, toerisme, economie en zo. Dus ja, om uh, uh, alle, alles te doen uh, is heel leuk qua uh, lastenverlichting. We doen er iets aan. Maar ik vind die investeringen in Zandvoort, wat alle Zandvoorters gaan merken, van meer belang. En ik uh, ja, hoor dan dat uh, ontraden wordt door de wethouder ook op uh, financiële grond. Dus ja, dat wordt uh, voor ons niet uh, iets om hier mee te gaan. Dat is lastig. We zouden het graag willen. Dank u wel, meneer Metters. Ik kijk even rond. Iemand anders. Mevrouw Beurrensson en meneer Hermsen. En meneer Berenssen. Eh, ik ja. had een vraag nog na aanleiding van de opmerking van meneer Metters. Oh, u, u een er interruptie erop. Dan geef ik u eerst het woord en dan kom ik zo bij u, mevrouw Beurrensson. Meneer Berenssen. En in de algemene beschouwing heb ik aangegeven van, uh, dat ik wil pleiten om toch nog kritisch te kijken naar die tarieven. En dan is uh, mijn vraag aan de CDA... Om, zeg maar, we praten nu zeg maar over deze motie. Uh, ik heb begrepen dat in een later stadium komen de tarieven echt nog aan, uh, aan de orde. En uh, dan is mijn vraag om aan het CDA of ze dan eventueel wel mee willen werken. Toch aan, zeg maar, een bepaald beleid. En dat hoeft misschien niet in één keer. Maar toch, zeg maar, dat we dan na die 100% op het landelijk gemiddelde gaan. Terwijl we nu nog op 104 zitten. Daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Want misschien kunnen we dan een andere motie voorbereiden. Meneer Metters. Uh, ja zeker, het CDA is daartoe bereid om, uh, we zien heel graag een betere onderbouwing ook, dus die uh, cijfermatige onderbouwing, hoe ver we afzitten op dit gebied van het landelijk gemiddelde. En wat daar dan de consequenties voor zijn, ook voor de wat langere termijn, maar uh, vol interesse daarvoor en we zien graag cijfers tegemoet om daarover te praten, wat mogelijk is. Ja. Meneer voorzitter, misschien kunnen Meneer. we dat alvast meegeven aan de wethouder, dat die, als we praten over die tarieven binnenkort, dat we dan... Uh, ...die beschouwing nog eens even van de wethouder meekrijgen... ...van wat dat dan precies inhoudt voor wat betreft uh, de bepaling... ...als we zeg maar uh, in één keer of gelijkmatig naar die 100% toe gaan. De wethouder heeft het gehoord. Mevrouw Geurenson. Ja, voorzitter, dank u wel. Even om uh, te beginnen met uh, de motie van Sociaal Zandvoort. Uh, ik denk niet dat het hier aan ons als raad is om de busroute te bepalen... En of het fietspad breed genoeg is of de, de busbaan of je linksom of rechts zo moet. Volgens mij is het het signaal wat wij meegeven uh, dat het gaat om een verbinding. Uh, uh, Hoofddorp, Haarlem, Amsterdam, om die te verbeteren. En dat dat uh, de insteek en het aandachtspunt moet zijn. Blijft natuurlijk wel bij dat de concessie dat die dus al aanbesteed is. Maar dan, uh, er werd net gezegd, er zijn we rijmen op, op tijd. Dus eigenlijk vanuit de, de, de gedachte erachter. Um, uh, zullen wij hem uh, ondersteunen, maar we hebben wel onze vraagtekens wat dat betreft bij de haalbaarheid. Uh, met betrekking tot het uh, amendement. Um, er wordt aangegeven van, uh, dat er uh, uh, niet voldoende financiële dekking is. Wie wordt het uh, nu betaald? Merkt de verhuurder daar wel wat van? Uh, volgens mij is dat een discussie die we hier op dit moment niet moeten uh, voeren in hoeverre. De bedragen per persoon of per huishouden terug aanslaan. Dat is trouwens een iets ingewikkelder berekening dan dat. Maar het gaat erom op een gegeven ogenblik als je inderdaad maatregelen hebt genomen, waar we in de voor de volle overtuiging ja tegen hebben gezegd. Je ziet wat de ruimte is op dit moment binnen de begroting. Um, voor de komende jaren en ook in meerjarenperspectief. En als je zeker ook gaat kijken in richting meerjarenperspectief, zit daar dekking. Um, Daarbij komt natuurlijk dat je, als je op een gegeven ogenblik ook natuurlijk richting verkiezingen speelt, dat mee, is dat je volgend jaar mogelijk andere zaken gaat doen. We zeggen ook het gaat goed met zand voor de komende meer inkomsten. Toeristenbelasting gaat omhoog. Dan is het toch ook op een gegeven ogenblik zo dat je regeren is vooruitzien. Als je het zegt van we zitten in de flow en het gaat goed, dat je dan ook op dit moment eens dus moet durven zeggen van oké okay, die. Die verzwaring die we toen hebben toegepast voor de mensen die toe betaal, euh, toen betaald hebben, dat geven we dan nu terug. Want als we zoals vanavond wel even met gemak een salaris van wethouders kunnen verhogen, moeten we ook het lef hebben eens een keer om dit te doen. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Geurenson. Mevrouw van der Veld. Ja, ik, ik voel dan toch wel het opborrelen om te gaan reageren erop. U heeft het over ieder jaar 450.000 euro. En ik geloof niet dat uh, datgene wat hier vandaag aan verhoging plaats heeft gevonden, zijn zijnde 40% van pak een beet 6.000 euro bruto per maand, dat enigszins gaat halen. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Hermsen heeft het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik... De laatste opmerking van mevrouw Geurensen, Dat is niet zoals ik mevrouw Geurensen ken. Dus ik, ik zal hem ook snel vergeten. Als het gaat om uh, het amendement wat voor ligt. Ik, ik ben blij met de uitleg van, uh, van de wethouder over financiën. Uh, wat mijn uh, gevoel al aangaf is dat het inderdaad niet denkingswaardig was. Uh, en is. En we zullen daarom ook tegenstemmen. En met name inderdaad ook omdat het een structureel bedrag is van 450.000 euro. En daarnaast als je 360.000 euro overhoudt. Dan betekent dat je nog zo'n 100.000. 90.000 euro moet lenen. Nou, dat gaat inderdaad ook over een behoorlijk wat geld. Maar als je nou kijkt over het weerstandsvermogen. Als je dan gaat over de algemene dekking. Het weerstandsvermogen is nu anderhalf. Dat is een ruim voldoende. Dat is een veel uitzonderlijke berekening dan de wet eigenlijk voorschrijft. Dus, en als je dan kijkt naar de investeringen die we doen voor 52 miljoen euro. 50 miljoen euro ruim in openbare ruimte, dan denk ik dat wij meer dan zat doen in dat opzicht. En dan denk ik ook, net wat meneer Mettes zei over het weerstandsvermogen... zeker als het dan misschien toch, als we het hebben over een conjunctuurgolf, misschien wat minder goed gaat, dat wij dan inderdaad dat weerstandsvermogen gewoon hebben... om er een uitzonderlijk en goed te kunnen opvangen. En daarnaast... Ja, wij zeggen natuurlijk over dit amendement ook wat we willen. Want volgens mij hebben wij toen in, over de begroting 2014 tegengestemd. Uh, maar uh, dat daar gelaten is het inderdaad een, uh, een, onmogelijke, een onmogelijk amendement. Het spijt me zeer. Dank u wel meneer Hemsen. Kijk even rond. Behoeft er nog aan iemand anders in tweede termijn? Volgens mij is dat niet het geval. Meneer Kramer, u en ik hebben dezelfde gedachten. Dat is mooi. En ik vermoed dat velen met ons dat hebben. Ja, lossen, maar... Dames en heren. We gaan over tot stemming. De volgorde is dat allereerst... als de VVD en OPZ dat abonnement gestand doen... daarover wordt gestemd. Vervolgens wordt gestemd over het raadsvoorstel... programmabegroting 2018. Aansluitend wordt gestemd over het raadsvoorstel... Ik ben even nu aan het kijken hoe het ook alweer heet. De Memorie raadsvoorstel Memorie van Antwoord, programmabegroting 2018. En tot slot wordt dan gestemd over de motie van Sociaal Zandvoort, D66 en OPZ... als die gestand wordt gedaan. De volgorde is u helder. Ja? Goed. Allereerst, VVD OPZ. Wilt u gestemmen? Uh, ja? Dan gaan we stemmen bij hand opsteken. Wie is voor het abonnement van de VVD en OPZ... strekkende tot het verlagen van de OZB met 450.000 euro structureel? Bij hand opsteken. Wie is voor? Voor zijn de fractie van OPZ voor zover aanwezig... meneer Cohen en de fractie van de VVD. Wie is tegen dit abonnement? Tegen zijn de fracties van Partij Veldwiet, het CDA... Partij van de Arbeid sociaal Zand voor D66... En mevrouw van der Velde en meneer Misenbeck. Daarmee is het abonnement verworpen. Dat brengt mij op het raadsvoorstel begroting 2018 bij hand op steken. Dat voorstel is niet gewijzigd wie is voor die programmabegroting 2018. Ik constateer dat dat unaniem is. Dank u wel. En ik feliciteer u en het college daarmee. Dan gaan we naar het raadsbesluit memorie van Antwoord begroting 2018 bij hand opsteken. Wie is voor dat raadsbesluit? Ik constateer andermaal dat dat unaniem is. Daarmee is ook dat raadsbesluit aangenomen. Dat brengt mij dan bij dit onderdeel op de motie die is ingediend door Sociaal Zandvoort, OPZ en D66, strekkende tot het ...in gesprek gaan met de stuurgroep gemeenschappelijke regelingen... ...regionale bereikbaarheid aangaande de busroute die daarin is genoemd. Bij hand opsteken, wie is voor deze motie? Met, met een stemverklaring. Ja. Ik kom zo bij u. Ik constateer dat dat eh, op één na unaniem is. Met een stemverklaring van mevrouw Rietkerk. Ik stem voor, want dan komt Zandvoort op de kaart. Dank u wel. Wie is tegen deze motie? Dat betekent dat meneer Kramer zich onthoudt. Nogmaals meneer Kramer, ik denk het echt dat dat niet nodig is. Nee. Ik ben zo vrij moedig om het u allemaal voor te houden. Goed, volgens mij meneer de Gervier is dan die motie aangenomen en kan het college daarmee op pad. Dat betekent dat de behandeling van dit onderdeel daarmee is afgerond. Ik kom... Tot sluiting van deze vergadering, ik dank u wederom buitengewoon voor uw inzet en uw betrokkenheid. Ik wens u straks wel thuis en we zien elkaar morgen voor een nieuwe vergadering. Dank u wel. Ja, dames en heren, dat was de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Ik wil u graag bedanken voor het luisteren. En uh, ik zie u graag morgenavond uh, terug. Voor het vervolg van deze raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Haar hoog in de lucht, haar hart dat scheelde, komt op. Kom.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 Most King of the jungle, tycoon. Everybody faking, that's a cartoon. We just wanna party with that kind of wah wah. Do you want some? No, I don't, son. Try and watch me and follow. Do you want money? I'm just tryna turn up, tryna work something. Shot steady, diggers. You wanna fucking furnace? Hey, miss.